Aanslag. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met van tijd tot tijd regen en motregen. Overdag blijft het regenen. Het is dan 8 tot 10 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 So feel this heat. So feel like everything's all that you dream. And is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire? TV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 so i try I, i to get you i, I... En et un c'est parti <laughs> We Holler Put your hands up, it's a 808 boom, make you put your hands up, make you put your hands up, put your, put your hands up. Six. van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Diel Ket met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wat het resultaat is van een grote antiterreuractie... in de Franse stad Rijms. Zwaar bewapende agenten omsingelden daar rond middernacht een flatgebouw... en gingen er naar binnen... Maar wat ze er hebben aangetroffen is niet duidelijk. Volgens een Franse tv-zender zochten ze naar DNA-materiaal. De actie houdt verband met de aanslag van de afgelopen dag... op het kantoor van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs. De politie weet wie de daders zijn. Het zijn twee broers van begin dertig van Frans-Algerijnse afkomst... en een man van 18. Eén van hen komt uit Reims. Op beelden uit Reims zijn nog altijd veel zwaar bewapende agenten te zien op straat. Nederlandse burgemeesters roepen op morgen om zes uur de straat op te gaan om te protesteren tegen de aanslag in Parijs en voor de vrijheid van meningsuiting in Parijs begint dan ook een demonstratie. De journalistenvakbond NVJ roept op om elf uur een minuut stilte te houden, tegelijk met een herdenking bij het International Press Center in Parijs. De afgelopen avond werd op veel plaatsen al spontaan gedemonstreerd. Op de Place de la République in Parijs kwamen zo'n 35.000 mensen bij elkaar. In heel Frankrijk zijn ongeveer 100.000 mensen op de been geweest. Ook elders in Europa is gedemonstreerd voor persvrijheid en democratie. Onder meer in Berlijn en Rome. En burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft zich in Nieuwsuur fel uitgesproken over de aanslag in Parijs. Hij noemde die een onbeschrijfelijke vorm van barbarij en achterlijkheid. Volgens Abu Taleb is in Nederland geen plaats voor mensen die zich tegen onze vrijheden keren. Tegen Nederlanders die met de daders sympathiseren, zei hij dat ze hun koffer moeten pakken en vertrekken. De burgemeester noemt het heel belangrijk dat moslims afstand nemen van de aanslag.